Jobboot met het NOS-journaal. Bij een aanslag op twee hotels in de buurt van de Tunesische stad Soes... zijn zeker 27 doden gevallen, vooral toeristen. Volgens het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er twee daders. Een van de twee is gedood. De politie is op zoek naar de andere. Volgens ooggetuigen is er op het strand van de badplaats Port-el-Kantoui... een vuurgevecht geweest tussen de schutters en veiligheidsdiensten. Dat gebeurde bij het hotel Rio Imperial Marhaba... Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet zeggen of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Verschillende Nederlandse reisorganisaties bieden reizen aan naar dat hotel. Tunesië is in de hoogste staat van paraatheid sinds de aanslag drie maanden geleden op het Bardo-museum in de hoofdstad Tunis. In Kuwaitstad is een aanslag gepleegd op een Sjaïtische moskee. Daarbij zijn zeker tien doden gevallen. Andere media spreken zelfs van dertien doden. Een bom ging af tijdens het vrijdagmiddaggebed... Dan komen altijd veel gelovigen naar de moskee om te bidden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. De afgelopen weken waren er al aanslagen van IS op Shiïtische moskeeën in Saoedi-Arabië. Het dreigingsniveau in Nederland wordt na de terreuraanslag in Frankrijk niet verhoogd. Minister van de Steur van Justitie ziet in wat hij noemde afschuwelijke terroristische aanslag in Frankrijk geen aanleiding voor extra maatregelen in Nederland. Het dreigingsniveau is in Nederland nu substantieel. Minister Koenders noemt de gebeurtenissen misselijkmakend en luguber. Het belangrijkste blijft dat we ons niet laten intimideren, zegt hij, en staan voor onze waarde en onze veiligheid. Hij heeft inmiddels condolences overgebracht aan de Franse regering. Bij de aanslag op een chemische fabriek in de buurt van Lyon is een dode gevallen, een man die is onthoofd. Een dader is aangehouden, of hij een medeplichtige had is onduidelijk. Het weer, wolkenvelden, soms ook zon. Op de meeste plaatsen droog, het is 23 tot 28 graden. Later vanavond trekken enkele buien vanuit het zuiden en westen het land in, mogelijk met wat onweer. Morgen trekken de buien weg en dan is er geregeld zon. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Dit was het nos Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 naar Amsterdam, bij Muidenberg, 4 kilometer. De A6, muiden lelystad voor Almere buiten Oost 4. A12 Utrecht-Den Haag, langzaam rijden tussen Bodegraven en Knooppunt Gouwen. En op de A13 naar Rotterdam, langzaam rijden tussen Prins Klausplein en Delft-Noord. A20 Gouden Hoek van Holland, een nasleep van een ongeluk bij Spaanse polder, 2 kilometer. A27 Utrecht-Preda, tussen Lexmond en industriedrijn Avelingen, 9 Er staat een kapotte auto en daarom is de rechte rijstrook dicht. Op de N57 Rotterdam-Brouwersdam, tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam, langzaam rijden en stilstaan.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 Helaas uh, moet zij de lijst uh, na 21 weken verlaten. Fifth Harmony samen met Kidding, met Worth It. Na zeven weken zijn zij ook gedag gezicht. En Hoodie Ellen samen met uh, Ed Sheeran, All About It. Na 13 weken ze, moeten zij ook deze lijst verlaten. Maar dit is dus weer uh, plek uh, gemaakt voor drie mooie nieuwe binnenkomers. Waarom uh, één oudje eigenlijk.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 Goed zo. Was je ook meegeteld? Ja, je was meegeteld. Je was ging ging vlak voor mij uh, ging je naar binnen inderdaad. Ik was nummer één. Ja, klopt. Ik zag je naar binnen gaan samen met Thomas. Nee, ah, je was niet nummer één. Dat was Lana. Ja, Lana Luna Lemmers was, was nummer één. Die heb ik... Ik, ik heb dat uh, ook nog gefilmd, maar toen met mijn telefoon. En eh, uh, um... Ja, op einde van de manier kreeg ik dat niet goed op mijn computer om in de grote film te stoppen. Maar dat maakt niet uit. Goed, verder met de Euro Breakdown. Uh, hoe zag de top drie van vorige week eruit? zonder was er niet en misschien jij thuis ook niet. Dus hier komt ie nogmaals. Nummer drie. Bill. All these bills up my desk, they like a mountain. All little kids run around, I can hear a full moon out, and my girl just a leave me if I come home with 50, goddamn, goddamn, goddamn, goddamn, goddamn. Oh man, oh man, oh man, oh man. Goddamn, oh man, goddamn, oh man. Down op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week, dus uh, op nummer 3, Mans Zermelo met de Heroes. 9 weken toen in de lijst. Op nummer 2, Lance waar nu Lewis met Bills en Matt Gaan. Don't worry, stond vorige week op nummer 1. Even voor de klok van 5 uur weken de nummer 1 van vandaag. Mijn eerst nummer: People Nummer 40. Tell People tell me not to lose my self-control. People tell me to be flawless. But I'm not to let myself evolve I try to keep myself dry, but did I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 Wat in 2012 alweer is uitgekomen. En in dat jaar hadden ze dan in de Verenigde Staten ook nog wel een klein hitje. Um, Anna Sun en Tightrope. Die is in de alternatieve hitlijsten terechtgekomen. Maar niet echt in de Billboard Hot Hanroid bijvoorbeeld. Maar goed, hè. Wat doe je eraan? Sommige bankjes die maken gewoon maar één hitje. En daarna hoor je nooit meer wat van ze. Net zoals. Uh,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 noemt hij zich Years and Years, maar eigenlijk is hij nog uh, piepjong deze vent. Deze, uh, ja, we moeten noemen producer, DJ, uh, artiest. Noem maar gewoon artiest. Years and Years met King. Deze week op 35 in de Euro Breakdown hier op uh, ZFM zondwoord. Wij gaan snel door met de volgende nieuwe binnenkomer en die vinden wij op de 34e plek deze week. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag.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 De zanger is ondertussen actief in het uh, uitgaansleven van Engeland. Uh, zo laat hij in een interview weten dat hij in 2009 meer dan 300 optredens alweer heeft gedaan. Een jaartje later uh, toert hij uh, mee met Example. Terwijl hij ondertussen werkt aan zijn nieuwe album Loose Change. Nou, op dat album staat dan uh, ook de single D.A. Team. Waarmee hij in uh, 2011 uh, te zien is in het programma Later with Jules Holland. Nou ja, D.A. Team is ook zijn allereerste grote hit geweest.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 En Sheeran uh, maakte met I See Fire een belangrijke hit voor de film. Nou, als je ook uh, Ed Sheeran zingt, uh, ziet. Het is een prachtvind hoor, een hele sympathieke vindt, Maar hij lijkt ook op een hobbit. In 2014 verschijnt dan het uh, tweede album van uh, Sheeran. Uh, van het album bereik Sing en uh, Don't. beide de 15e plaats in de Nederlandse uh, top 40. Nou, In het najaar is uh, Thinking Out Loud de derde single. ...afkomstig uh, van het album uh, X of Pien, of uh, hoe je het moet noemen... ...Tinking Out Loud staat uh, vijf weken bovenaan uh, in de top 40... ...en is dan zijn allereerste nummer 1 hit. Nou, in 2015 is een nieuwe versie van uh, Bloodstream zijn nieuwe single... ...en aan dat uh, nummer werkte naast uh, Rudimental ook Jerry Lightboy... ...en Johnny McDade, beide van, zijn die van uh, Snow Patrol. Uh, die deden daarmee. En Bloodstream heeft uh, nog niet de Europese top 40 gehaald...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 Inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can.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 is the you see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 alive no.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 De finalist van American Idols 2009, Adam Lambert. Nieuw komen we deze week in de Young Breakdown. Hier bij van de op op 31. Met zijn nieuwe single van zijn derde studioalbum, Ghost Town. Als je in het Nederlands top vier, was zijn hoogste notering ooit, de 18e plek. Maar ja, hij staat er pas 5 weken in, dus kan town. nog aan alle kanten op met Adam Lambert.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 29 vinden we dan Lost Frequencies samen met Unique Vive. Twee weken geleden binnengekomen. Vorige week op 31 nu op 29. Prachtige single van een reality. Deze week dus om 29 Lost Frequencies in de your breakdown of ZFM. I can I can go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 What about a hip of your love? start to shake, start to shake with your hand, will it ever click? There's something about you. There's something about you. There's something about you. There's something about you. James, something about you. Sinds de deze week hierop. Zium, your breakdown. En we gaan ons weer uh, bijna opmaken voor het uh, laatste nummer van het eerste uur. Gaat de tijd toch uh, snel. Dat is wel leuk hè, de, de, de, de, de vorige week, vijf weken geleden is geluisterd Heb dat weet je wel. Wat remt er op dit nummer? Nou, moet ik even mijn co-host aankijken. Hoe word jij door uh, Intermeer genoemd ondertussen? Sander Kebab. Ja, dat je hem nog vrijwillig geeft op de radio ook. Ik vind het knap. <laughs> Sander Kebab? Nou ja, hey, de James, uh, something uh, about you moet het uh, dus zijn.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 And Make the stars, it's Friday, I'm burning